Door al Megens met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders gaat naar Londen om daar... voor de vrijlating van de Britse anti islam Tommy Robinson. In een verklaring, die onder meer geplaatst op de Amerikaanse rechtse nieuwsite Breitbart... zegt Wilders dat hij is uitgenodigd voor de demonstratie. Robinson kreeg onlangs 13 maanden cel... omdat hij als burgerjournalist opname had gemaakt bij een rechtbank. Dan werd een zedenzaak behandeld... waarbij 29 Brits-Pakistaanse mannen verdachten waren. Robinson werd opgepakt wegens verstoring van de openbare orde en opruiing. Britse media mogen van de rechter niet publiceren over zijn veroordeling. Dat leidde tot veel kritiek. In Afghanistan is het aantal kinderen dat niet naar school gaat de laatste jaren weer aan het stijgen. Van de kinderen van 7 tot 17 jaar krijgt bijna de helft geen onderwijs, staat in een rapport van UNICEF. Belangrijke oorzaak is dat de veiligheid en de sociaal-economische situatie in Afghanistan achteruit zijn gegaan sinds de beëindiging van de NAVO-missie eind 2014. Belangrijke oorzaak is het toenemende geweld van de Taliban en IS. Volgens de VN hebben de Taliban bijna 15% van Afghanistan in handen en wordt in nog eens 30% van het land gevochten. In Jordanië zijn voor de derde achtereenvolgende avond massale demonstraties geweest. In een aantal steden, waaronder de hoofdstad Amman, gingen duizenden mensen de straat op. Dat leidde tot confrontaties tussen betogers en de politie. Vakbonden hebben de afgelopen week opgeroepen tot een algemene staking in Jordanië. Sindsdien zijn er dagelijks protesten. De betogers zijn tegen een belastinghervorming. Ze vrezen dat die vooral de middenklasse en de armen zal raken.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 Hele goede morgen, luisteraars. Uh, tien uur geweest, hoogste tijd voor uh, ZFM Jazz. En vandaag samengesteld en gepresenteerd door Alco B. En dit zijn meteen fantastische klanken. De echte kenner herkent natuurlijk de meester saxofonist uh, Scott Hamilton. Iets lang geleden hier nog uh, te bewonderen en te beluisteren in de krocht. En Sampion Fulton, een uh, Amerikaanse pianiste. En deze twee hebben een, uh, ja, een prachtige cd gemaakt in uh, 2017. The Things We Did Last Summer. En daarvan werden ze nog begeleid door uh, twee... De, uh, het is in Spanje opgenomen, 2017. En de bassist is Ignacio González. En de drummer is Steve P. Ja, hele mooie klanken natuurlijk. Mooi voor deze zondagochtend om te beginnen. Ik kan heel helaas het eerste nummer niet draaien. Maar vind je dit mooi? Dan moet je absoluut die cd aanschaffen. Dit nummertje duurt ongeveer 10 minuten. En je herkent het als natuurlijk Black Velvet. Illinois Jacket, volgens mij, speelde dat ooit. Dus, ja, wat mag je verwachten in deze uitzending? Nou, ik heb van alles op de rol staan. Ik probeer altijd een mix te maken van mainstream jazz met een beetje cool jazz. Oud en nieuw door elkaar. Dus je hebt de nieuwste van de Brad uh, Meldau zit erin. Uh, Kava Menzies, uh, Gary Mulligan, uh, Hugh Laurie. Grace Kelly. hey Grace Kelly. Antonio Carlos Gobim. Uh, Chico Hamilton, Norma Windstone, Benjamin Herman. Nou, eigenlijk te veel om op te noemen. Moet gewoon maar gaan luisteren en er uh, uh, iets moois van maken, toch? Op deze eerste weer zonnige dag. Het ziet er allemaal heel veelbelovend uit vandaag. Maak er een mooie dag van en luister naar ZFM en luister vooral naar ZFM Jazz. Yes. Uh, tweede nummertje wat ik heb klaargezet is een nummer van een Nederlandse zangeres, Garmin Gomez. Die heeft een beentje Garmin Gomez Incorporated en van haar cd'tje, Thousand Shades of Blue. Een mooi nummertje, bekend van, de, ja, als ik hem start, dan uh, herken je het meteen, Doc of the Bay... En dat is ook een beetje wat ik vandaag ga doen. Ik ga af en toe wat gewoon popmuziek tussendoor draaien. Maar altijd wel in een jazz-uitvoering. En zo ook deze van Carmen Comet En een beetje bluesy. Watching the ships roll wel verdiend hebben. Een prachtige stem is dat. Uh, wie speelde met haar mee? Ik zal dat even kijken. Op de cd... ik zie staan... Carmen Comes, natuurlijk. Zang, Volker, Tetro, Gitaar... Peter, Bjorn, Hild, uh, Bas... en Marcel van Engelen op de drums. Mooie cd geworden. Uh, iemand die heel veel cd's uitbrengt. En uh, ja, volgens mij is de laatste iets after Bach, heette die. Brad Meldau. Heeft in 2018 weer een cd uitgebracht. Met een fantastische naam. En die cd heet... Uh, Seymour Reads the Constitution. Als je het hoesje bekijkt, dan zie je daar een, een winkelwagen... die helemaal afgeladen is met uh, dikke boeken. Nou, Die dikke boeken die, uh, die komen waarschijnlijk wel terug op de cd. Hij, hij, ja, het is gewoon een fantastische cd geworden. Ik heb er één nummertje uitgepikt. En ik heb gekozen voor Almost Like Being in Love. Dat is natuurlijk een hele bekende standaard. Maar hij werd er toch weer een eigen draai aan te geven. Seymour Reads the Constitution. Eens even kijken wie er met hem meedoet. Deze keer, ik denk, ze vast een bandje. Uh, Larry Grenadier en uh, uh, op de bas en Jeff uh, Ballard op de drums en Brett op natuurlijk op de piano almost being like, almost like being in love hele bekende CD van uh, Brad uh, Meldau. Splinternieuw, net in de winkel. Uh, over die Carmen Gomez Incorporated. Die speelde volgens mij nog afgelopen... Uh, gisteravond nog in uh, Hoofddorp. Er was meer jazz. Helaas was ik niet in de gelegenheid... om daar een bezoekje te brengen. Maar ik, daar schijnt ze gespeeld te hebben. Wouter Hamel speelde er ook. Dus uh, best wel weer een aardig programma. Um, ja, we gaan door. En ik heb klaarstaan. Chris McNultree. Summer Me, Winter Me. Van een cd'tje Whispers the Heart. Cd 2006... Chris. Oh, da, oh, I am without oh, your da, day, all oh, day, year, summer me, winter me, and with your kisses, morning me, evening me. And as the world slips far away, star away, forever me with love. Wonder me, wonder me, then by a fire, pleasure me, peaceful me. And in the silence, to you. Oh You. I'll wrap you up in ribbon, you rainbow, you and. Sure McNulty van de prachtige CD Whispers the Heart, CD uit 2006, zeer, zeer, zeer de moeite waard. Af en toe kom je in, uh, ontdek je toch weer eens wat nieuws in de jazz en dat is voor mij Kava Menzies en uh, Nick Phillips. Uh, Kava speelt piano en Nick Phillips speelt trompet en uh, dat zijn eigenlijk uh, jazzmuzikanten die overdag nog gewoon een baan hebben, wordt wel eens gezegd. De een is uh, docenten muziek. Kava en Nick Phillips, die dacht ik werkt bij een of andere platenmaatschappij CD-maatschappij. Dus. dus die hebben overdag wel wat te doen, maar in hun vrije tijd maken ze prachtige muziek. En ze hebben, nou, volgens mij heeft die Kava wel een paar CD's gemaakt. Dit is eentje uit 2014, Moment to Moment. En het eerste nummer daarvan is een, een, een prachtig nummer, The Peacocks. Uh, ik ga het niet helemaal draaien, want dat is denk ik ook weer een lang nummer. Dat is wat lastiger. Veel jazzmuziek is toch uh, gauw vijf, zes, zeven minuten. En uh, ja, dat kan soms niet. Kava Menzies, The Peacocks. Mooie muziek. Zeker voor de zondagochtend Het zijn echt uh, prachtige klanken. Kava Mensies en uh, Nick Phillips. Moment to Moment heet de uh, CD 2014. Maar die uh, Kava die heeft ook net weer een nieuwe CD uitgebracht. Die CD heet Balm. Daar wil ik ook nog een stukje van laten horen. Kort nummertje. Eens even kijken. When the times comes. dream Mooie muziek, absoluut. Uh, wat ook mooie muziek is, is de muziek van de uh, Jazz Messengers. En uh, iedere keer wist uh, Art Blakey een droom line-up neer te zetten. Begin jaren zestig had hij trompenist Lee Morgan... en saxofonist Wayne Shorter in de frontlinie van zijn band. Ook Rita Reis heeft uh, volgens mij in Blauwe Maandag... met Blakey's band opnames gemaakt. Maar in de jaren vijftig was zijn line-up ook eigenlijk fantastisch... Als je ziet dat uh, bijvoorbeeld mensen op zijn CD, uh, at, uh, even kijken hoe heet die CD, ook alweer, een hele bekende CD, Ed, de Café Bohemia. Nou, als je kijkt wie daarop meespeelt, zie ik staan, uh, Art Blakey zelf natuurlijk, drums, Kenny Dorham, trompet, Hank Mobley, uh, tenorsaxofoon, Horace Silver piano, The Watkins Bas, Nou, dan heb je natuurlijk ook wel een aantal grote namen uit de jazzmuziek. En van die cd heb ik één nummertje gekozen. Je moet altijd kijken naar een beetje de lengte van de nummers. Hè? Dat is eh, toch wel lastig in dit soort programma's. Ik heb er één gevonden die niet al te lang is. Yesterday's. Bart Plekies. In een topbezetting. <tied> Jazz Messengers van een uh, uh, mooi CD'tje. Uh, Live at the Café Bohemia. Een opnames uit 1955. Hè. Dat is toch andere koek? Andere koek wordt ook geserveerd door uh, Hugh Laurie Een uh, bekende Britse komiek. Ja, wat doet hij eigenlijk niet? Schrijven, muziek maken. Uh, acteur, uh, cabaret. Van alles heeft hij gedaan. En dat doet hij nog vrij aardig. En die heeft ook al een aantal cd's gemaakt. Volgens mij is hij ook wel eens geweest op het Noord-Sea Jazz Festival. Staat me vaag bij. Hugh Laurie van een cd'tje Didn't It Rain uit uh, 2013. Dan moet ik even kijken welk nummer ik kies hoor. Er staan er zoveel mooie nummers op. En ik denk dat ik ga voor... Even kijken wat ik kies. Hugh Laurie... Oh, de St. Louis Blues. Vind ik wel aardig. Deze opgenomen in januari 2030 in Los Angeles... met de Copper Bottom Band. En uh, Hugh Laurie die, uh, zorgt voor piano en uh, gitaar en zong er ook bij. Maar hij maakt er wel gebruik van een heleboel andere mensen, hoor. Het is wel een cd dat hij samen heeft gemaakt. Het vorige cd van hem, dat was nogal een, een echt solo projectje. Uh, er staat echt leuke muziek op. Echt uh, zeer de moeite waard. Hugh Laurie, en vooral de hoes is grappig. Dan zie je echt die grote vent achter een mini-pianootje zitten. Echt helemaal dubbel gevouwen. Leuk, leuk, leuk. Tijd voor een drie-en-eentje. En heb ik gekozen voor uh, wat filmmuziek. Dat is, is echt hele mooie filmmuziek. En uh, ik, ik heb er drie op mijn rijtje gezet. Je hebt ook van die prachtige boksen. Jazz in on film noir. Bijvoorbeeld is zo'n box geweest uit 2011. Met de, de meest mooie filmmuziek uit de jazz. En ik heb gekozen voor Chico Hamilton. Goodbye Baby Blues. Mooi nummer. Nico Hamilton. Uh, een ander uit die drie luiken is de muziek van uh, een, muziek, een cd van Norma Winstone. Uh, uh, ja, Norma Winstone uh, werd in 1971 door het blad Melody Maker gekozen... ...tot beste jazzzangeres. Terwijl ze ooit begonnen was als klassiek pianiste en uh, organiste. Maar de jazz trok haar heel sterk. In uh, 2001 vond de BBC nog een keer dat ze de beste was. Inmiddels is ze zo gegroeid dat ze zowel jazz, cabaret, opera maakt... Alles kan ze doen. En uh, uh, ze heeft een, eigenlijk een doorleefde en een soepele stem. En ja, prachtige cd's gemaakt. En dit is een cd met filmmuziek. En daarvan het nummer uh, Malena. Volgens mij komt het uit de film Malena. En daar is de muziek van Ennio Morricone. Malena Norma Winstone, in 2018. MUZIEK of her life impossible to know her. Hey. Norma Winstone, uh, zang. Klaus Geising basklarinet, sopraan, saxofoon. Claudio Feigné, piano. Helge Andreas, Noordbakken, percussie. En Mario Brunello, op de cello. Mooie uh, filmmuziek uit van de CD descando, Descansado. Songs voor films, 2018. Ja, als we dan toch in 2018 zitten... dan heeft onze goede vriend Benjamin Herman... Uh, voor zijn 50 verjaardag ook verschillende projecten uh, gepresenteerd. Onder andere Project S. Volgens mij staat muziek bij een documentaire over de snoek, Citroën-snoek. En daar staat ook een mooi nummer op: Piscine au bord de la piscine. Benjamin Herman. Luistert luisteren naar het eerste uur van uh, CFM uh, Jazz. Uh, vandaag gepresenteerd door Alco B. En uh, we hadden weer een aardige collectie. En ik zou zeggen, als je het mooi vindt... blijf er dan het tweede uur gewoon bij. Na nou, de klok van 11 zijn we terug met nog veel meer mooie jazzmuziek. Als ik zo kijk, ik zie onder andere op het lijst staan... Charles Asnevoer, Claire Martin. Ik zie staan Louis Belsen, Henry Mancini, Liz Calloway... en Anne Hampton Calloway, Patricia Barber, The Jazz Sticks... Paul Desmond, nou, te veel om op te noemen. En uh, ja, mooi moment om even een bakje koffie te gaan uh, tappen. En om hier zo direct weer naar de klok van 11 uur aan te schuiven. Ik hoop dat je de moeite waard vond. Uh, het hoogtepuntje voor mij was van de eerste uur Kava Mensies. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur.